Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Trudy Venderich met het NOS-journaal. Enkele honderden actievoerende homoseksuelen zijn vanochtend afgekomen... op de mis in de sint janskathedraal in Den Bosch. Aanleiding voor het protest is de ophef... rond de homoseksuele prins carnaval van Reuzel... De pastoor van Reusel weigerde hem tijdens het carnaval de communie. omdat de man openlijk homoseksueel is. Vorige week zondag werd daar in Reusel tegen geprotesteerd. en vandaag wilden honderden homoseksuelen en sympathisanten. in de Sint-Jan de Mis bijwonen en ter communie gaan. In overleg met het bisdom. heeft de plebaan van de kathedraal besloten. om vandaag geen hostie uit te reiken aan de kerkgangers. omdat het ritueel geen onderwerp van actie voeren mag zijn. Aan het begin van de mis herhaalde hij het standpunt. Een deel van de bezoekers verliet daarop zingend en boerroepend de kerk. In het noorden van Frankrijk is een topman opgepakt van de ETA, de Baschische afscheidingsbeweging. De man werd gearresteerd samen met twee andere ETA-verdachten in een gezamenlijke operatie van de Franse en Spaanse politie. De ETA wordt verantwoordelijk gehouden voor zeker 800 moorden. De afgelopen jaren zijn verschillende kopstukken van de ETA opgepakt. Aangenomen wordt dat daardoor de slagkracht van de ETA is afgenomen. In Israël zijn Britse politiemensen bezig met een onderzoek naar aanleiding van de moord op een topman van de Palestijnse organisatie Hamas. De man werd vorige maand in Dubai op zijn hotelkamer door onbekenden vermoord, die onder meer reisten op vervalste Britse paspoorten. Aangenomen wordt dat de moord het werk is van de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Nederland heeft bij de Olympische Winterspelen acht medailles gehaald, vier keer goud, één keer zilver en drie keer brons. Laatste bronsmedailles werden gisteravond gewonnen door de mannen achtervolgingsploeg in een Olympische recordtijd. Canada won goud. Naar de ontknoping keken in Nederland gemiddeld 2,7 miljoen mensen. Het weer de hele dag regen. In het zuiden gaat het in de loop van de dag stormachtig waaien. En het wordt een graad of 9. Dit was het NOS.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 Met a number two, The Rock. There is fire down, yonder, and I do don't want to go there. There is fire down, and yonder, and, and, and I don't want to go there. There is fire down, and yonder, and, and, and, and, and, and I don't, don't want to go there. I don't want to be buried. the rich man lives. Won't you praise King Jesus? And he so Won't you praise the Lord? But when he died. Won't you praise King Jesus? won't you praise the Lord? But don't just And down. double don't want to go there. Just fight down. Don't want to go down. down. And I don't want to go down. I don't want to be buried in I don't want to go down this fire, down, down and I don't want to go there, and I don't want to be buried in the flame. But the poor man left, just as poor as I.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 To rescue me One second I'm thinking I must be lost And he keeps on finding me Ooh, that man, it's like a flame. I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you and uh, all of me kind of goes a little bit crazy, so uh, I believe it's a matter, darling. You should phone me and we will have a night in the casbah that neither of us will ever forget. A beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside 4239. Ciao, ciao.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 the number on the street where you live.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 Alors si en mes cris en l'épiderme elle me rappelle à la terre sur laquelle mes chevilles ont plié Oh no! La criée, c'est pas ma tasse de thé. Oh oui, la criée, c'est pas ma tasse. C'est pas ma. Tasse. There's no greater love. There's no greater love for jazzmuziek. Gespeeld door Earl Hines. We gaan weer het laatste nummer doen. En dat uh, is een Belgische... ...alt-saxofonist... ...Etienne Verschuren. We nemen afscheid van u. We, Fred Koonsberg... ...en Peter den Boer. En uh, we hopen dat u een leuke... ...luistertijd gehad hebt. Sweet and lovely.